10 uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. Een Spaans vliegtuig dat onderweg was naar Schiphol is teruggekeerd... omdat een Nederlander aan boord een mes bij zich had. Dat meldde Spaanse media. Volgens de media was het mes in kranten gewikkeld en viel het per ongeluk uit zijn tas. Stewardessen zagen dat en vertelden het aan de gezagvoerder. Die besloot terug te keren naar La Coruña... waar het vliegtuig van de maatschappij Welling vandaan kwam. Volgens de Spaanse kranten gedroeg de man zich niet agressief... en werkte hij goed mee aan het politieonderzoek. Het is onduidelijk hoe het mogelijk was dat hij het mes langs de beveiliging op de luchthaven heeft gekregen. Vorige week veroorzaakte een toestel van voorhelling paniek op Schiphol toen de piloot aanwijzingen niet opvolgde. Een ongebruikelijke aanvliegeroute koos en het contact met de luchtverkeersleiding uitviel. Er werd gedacht aan een gijzeling, maar al snel bleek dat er niets aan de hand was.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 In de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa zijn Afrikaanse leiders en duizenden Ethiopiërs bijeengekomen voor de staatsbegrafenis van premier Zenawi. Hij wordt begraven bij de Holy Trinity Cathedral. De bevolking kan de begrafenis volgen op grote schermen die in veel dorpen en steden in Ethiopië zijn neergezet. De laatste staatsbegrafenis in Ethiopië was die van keizerin Sauditu in 1930. Premier Mela kwam 21 jaar geleden aan de macht... toen hij de communistische leider Mengistu afzette. Hij overleed op 20 augustus op 57-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Brussel. Het is niet bekend welke ziekte hij had. Het weer, wolkenvelden, vanmiddag vooral in Limburg zonnige periode. Op de meeste plaatsen droog met een matige westelijke wind. Het wordt 20 of 21 graden, morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ik denk dat Laura geldwit was. Hoezo? Nou, de laatste weken heeft ze ineens zo'n koffertje bij zich. En ik weet niet wat erin zit, maar zo belangrijk is haar baan echt niet. Nee. En wat dat ook is, ze rijdt sinds kort in een gloedje nieuwe Volkswagen Passat variant. Oh ja. De stilste in zijn klasse. Ja, maar stoer lopen doen dat hij zo moeiteloos schakelt met die DSG-automaat. Nee, dat kan nooit kloppen allemaal. Nee. Het geld groeit niet aan de bomen. Volkswagen heeft nu aanbiedingen die te denken geven. Bijvoorbeeld op de Passat variant. Die is er nu als executive line met een klantvoordeel van ruim 6000 euro. Direct leverbaar met 20% bijtelling. Ga naar volkswagen.nl slash actie of naar de Volkswagen dealer. Geen lang maar beter onderwijs. Kies Partij voor de Dieren. Goedemorgen, welkom bij lekker weg in eigen land. Vanaf dit weekend 9 dagen kampeerspectakel tijdens Dordrecht Open, het kampeerevenement van het jaar met gratis parkeren en gratis entree. Diverse merken tonen hun nieuwste modellen caravan's en campers. Voor meer informatie surf naar www.dordrechtopen.nl of bel 078 61 81 81 8. Kom tijdens de zomervakantie naar het militaire luchtvaartmuseum in Soesterberg. In de maand september zijn er twee verschillende voorstellingen te zien. Deze worden dagelijks verzorgd door Pandemonia Science Theater. Toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl. Oog in oog met de martelaren van Gorkum. Wie waren deze geestelijke die in 1572 door de watergeuzen in Den Briel zijn opgehangen? Waarom zijn ze heilig verklaard? Ontdek het in het Gorkums Museum. Wegens succes verlengd tot 16 september. Kijk op gorkumsmuseum.nl. Dit was lekker weg in eigen land.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 over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Michal Citroen. Goedemorgen. U heeft wellicht het debat gezien vorige week van de vier mogelijke premiers Of afgelopen donderdag van de zes lijsttrekkers. U kent vast de manier waarop tijdens zo'n debat het politieke spel gaat. Alle belangrijke boodschappen zijn kort. Doorpraten met stemverheffing in het geval van een interruptie is heel vanzelfsprekend. En onze huidige kandidaten beginnen nu ook te leren hoe gemakkelijk het is... om de ander hard aan te vallen, te betichten van onnozelheid... of zelfs te liegen of de ander te beschuldigen van leugens. Ze zullen hebben bestudeerd hoe doeltreffend al jaren... op dezelfde manier campagne wordt gevoerd in de Verenigde Staten. En de tijd dat Nederland nog ontzet was over de wijze... waarop daar democratie zich manifesteerde, lijkt voorbij. Hoe anders verliep dat politieke spel anderhalve eeuw geleden... ook in de Verenigde Staten... Toen Abraham Lincoln met zijn tegenkandidaat Douglas... zeven debatten voerde in de staat Illinois... waarbij avond na avond tienduizenden kwamen luisteren... naar openingen van een uur de man... gevolgd door antwoorden van anderhalf uur... en slotreacties van nog weer eens een half uur. En dat allemaal zonder interrupties. En de afloop schijnende toehoorders van toen... zelfs te hebben gejuicht en geschreeuwd... we want more... Ja, we nemen u mee terug naar die tijd vanochtend, maar wel binnen een uur... hoor. in het afsluitende derde deel van onze serie... over het Amerikaanse presidentschap in de aanloop van de verkiezingen daar. We begonnen twee weken geleden met een gesprek over George Washington... vervolgde met de founding fathers Jefferson en Adams. En vandaag is die andere bepalende president... sommigen zeggen de grootste, Abraham Lincoln, aan de beurt. Hij was de zestiende president en regeerde van 1861... tot hij werd vermoord in 1865. Onze gids gedurende deze hele serie begeleidt ons ook vandaag... Eduard van der Beeld, docent Amerikaanse geschiedenis Leiden Amsterdam. En onze andere gast vandaag is historicus Frans Verhagen... auteur van het boek Lincoln, een geniaal politicus. Heer, hartelijk welkom alvast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoort ze zo dadelijk, maar vandaag ik vertel ik even wat er nog meer is. Na 11 uur komt de Belgische journalist Jan van der Bergen... ons vertellen over zijn nieuwe boek Glorieuze wijven en duivelinnen vrouwenhistorisch over markante vrouwen in de geschiedenis van België. En ter afsluiting rond half twaalf het laatste deel van de serie... de ziektehomofilie. Want wanneer in de jaren zestig het beruchte artikel... dat seksuele omgang van meerderjarigen met minderjarigen... van hetzelfde geslacht verbiedt, wordt afgeschaft... dan men, blijft men in christelijke hoek nog steeds ervan overtuigd... dat de ziekte te genezen is. Daarover van alles in OVT vanaf half twaalf tot twaalf uur. U kunt met ons mailen. Ons adres is ovt.vpro.nl. Maar voor dat alles. Uh, een andere gast vandaag voorstellen. Want die moet voor half elf alweer in de auto... om op tijd straks in de universele eredienst van de Sufi beweging te spreken. Voor twee dagen presenteert hij zijn autobiografie... met de titel De Magie van Harmonie. Een bijzonder boek van een, Nederlands, een van de Nederlandse grootste namen... op het gebied van financiën en economie. hoogleraar, twee keer minister van Financiën in de kabinetten... Marijnen en de Jong. En tussen 73 en 78 de hoogste baas bij het internationaal fonds, de heer Johan Witteveen. Ja, meneer Witteveen, wat fijn dat u bij ons wilde komen. En ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt... maar dat ik onze luisteraars toch even vertel... dat u de 90 intussen bent gepasseerd, want zo vaak... Maken we dat hier niet mee. In OVT, iemand in de studio van boven de negentig. Meneer Bertwein, u heeft lang gewacht met uw autobiografie. Um, heeft u het bewust nu gedaan? Want u dacht, ja, ik, ik wil toch wat kwijt in deze hele ingewikkelde tijd. Of was, was, u, was u het van plan al langer? Nee, ik ben niet langer van plan geweest. Het kwam een aantal jaar geleden op... omdat verschillende mensen mij zeiden... je hebt zoveel beleefd, waarom schrijf je dat niet eens op? Ook Soefies, want ik heb ook heel veel werk in de Soefiebeweging gedaan. Toen heb ik daarover nagedacht. En toen bood Saskia Roslof mij aan mij te helpen. Is economen ook, hè? En, ja. en toen kreeg ik er een beetje moed in, want het is een enorm werk. En toen heb ik gezegd, nou, dan, dan ga ik het doen. Maar toen dacht ik ook, dan moet ik het nu doen. Want je moet niet te lang wachten. Als je bijna negentig bent, dan moet je aan het werk zijn om dat te zeggen. Ja. De, maar, ja. maar ik heb het met heel veel plezier gedaan... Want het is een boeiende ervaring om je hele leven langs te gaan. En te zien hoe het allemaal gelopen is en hoe het een uit het ander voortkwam kwam. En wat goed ging en wat niet goed ging. Het ging mij gelukkig allemaal, bijna allemaal, heel erg goed. Dat was mooi. En ik wilde laten zien hoe in die verschillende maatschappelijke functies die ik heb vervuld, toch ook juist het feit dat ik dat soefisme heb mij geïnspireerd heeft, hoe dan een soort samen, samen. Werking in zit. En dat Soefisme is eigenlijk gericht op harmonie. Dat heb ik dus mijn hele leven in allerlei verbanden nagestreefd. Misschien moet u voor iedereen heel even kort samenvatten wat dat precies is, dat sofisme. Ja, dat wil ik graag doen natuurlijk. Dat is een, eigenlijk is het sofisme een heel oude mystieke stroming. die in feite al teruggaat tot de Egyptische mysteriën van duizenden jaren voor de jaartelling. Maar toen heette het nog niet sofisme. Die naam heeft het gekregen toen vanuit Egypte... dat naar het Midden-Oosten en naar de islamitische wereld ging. Daar zijn dus van, van die tijd af veel Soefi-scholen geweest. Want een Soefi die wil verder komen in het geestelijk leven... wil zich verdiepen en dan is contact met een, iemand... die die weg al ver heeft afgelegd, dat is heel belangrijk. Dus dan krijg je een Soefi-orde, een Soefi-school... En die is dus helemaal in het kader van de islam opgegroeid. En nu heeft Hazard inuitgaan in India. Die groeide daarop in een moslimgezin dat Soefi was. Maar hij was erg open voor andere religies. Hij was ook op een hindoe geweest. Hij is naar de heiligen van alle grote religies gegaan. En hij heeft eigenlijk een nieuwe impuls aan dat soefisme gegeven door het universeel te maken. Door te zeggen, wat wij zoeken, dat wordt door alle religies gezocht. Die zelf de essentie zoeken, al die religies, op verschillende manieren. Want ze zijn in verschillende culturen gekomen. En nou, daar ben ik dan in opgegroeid. En mijn ouders waren dat en dat heeft mij van het begin af aan bijzonder geïnspireerd. Aan de ene kant omdat dat idee van die eenheid, die wezenlijke eenheid van de religie zo belangrijk vindt. Voor onze tijd, he, want dan ontbreekt het vaak aan de andere kant... omdat het een heel he, een prachtig beeld geeft van het leven. En waar komt het vandaan? Waar gaat het heen? Enzovoort. Dus dat heb ik altijd erg mooi gevonden. En ik ben er al vroeg ingewijd. Ja, hoe, hoe komt dat in dan? Die de gezin in, in, in Rotterdam, dat die in aanraking komen... is dat een, een brede beweging in Rotterdam? Nee, het is een betrekkelijk kleine beweging. De kwaliteit... Bijzonder. Moeten maar... we terug naar een tijd ja. voor de oorlog. Uh, ja. U bent een kleinzoon van, van de Wieboud. Is, is ja. dat in die kringen? Uh... Nou, nee, dat kun je niet zeggen. Wieboud was een socialist en die was geen Soefie. Maar uh, mijn moeder is dat geworden en mijn vader ook. Ze hadden veel vrienden toen die Soefie waren. Ik hoorde daar veel over thuis en vond het allemaal prachtig. Dus ik ben op mijn achttiende ingewijd in die innerlijke school van de Soefi-beweging. En dat is wat mij in mijn leven zo bijzonder geholpen heeft. Ja, nou heet uw boek De Magie van Harmonie. Ja. Uh, harmonie is niet iets wat wij nu op dit moment direct koppelen aan de wereld van financiers, van nee. bankiers en van economen. En dan nee. druk ik me zachtjes uit. het is mij heel vaak gevraagd hoe dat samen gaat. Ja. Dan zeg ik altijd, dat is nou juist heel mooi... Want die wereld, die inderdaad lang niet altijd harmonisch is... in tegendeel, die heeft buitengewoon nodig dat het sofisme brengt... dat je de, de, in de diepte van jezelf die, dat, die, die neiging tot harmonie te vinden... en daaraan te gaan werken, dat is heel belangrijk. En ik noem het de magie van harmonie... omdat dat is natuurlijk in eerste instantie moeilijk in je leven... harmonie te zoeken... Daar is zelfbeheersing van nodig. dat is nodig dat je ook openstelt voor andere personen. Dat je bruggen bouwt. Uh, maar in het begin is moeilijk. En ik noem het de magie van harmonie. Dat is dat als je dat doet en als je daar begint in te slagen... dan straalt dat van je uit. En dan weer kaatst het ook weer zodat je het van anderen terugkrijgt. Maar in die wereld waarin u uw hele leven verkeerd heeft... als minister van Financiën, bij het, uh, bij het IMF dan bent u toch een vreemde eend in de bijt. Dan uh, wordt dat alom geaanvaard. Kunt u, zich, kunt u dat daar ook in waarmaken? Ja, absoluut. Want het is natuurlijk in de maatschappij zo vaak nodig... bijna altijd nodig, eigenlijk, dat mensen samenwerken. In het Internationale Monetair Fonds was het buitengewoon noodzakelijk. Want daar zaten toen de tijd 120 landen in die vertegenwoordigd werden door 21 executive directors, directeuren. Die zaten aan een grote tafel heen met hun medewerkers enzovoort. En dan zat de staff aan de andere kant. En ik zat daar en ik zat dat voor. En dan was het mijn taak juist... om die verschillende standpunten op een harmonische manier bij elkaar te brengen. In de tijd dat de wereld in chaos was, want het was ja, toen een oliecrisis. Zeker. En daar was de jaren zijn even 73 ja, tot 78. Toen 70, ik daar ja. was, kwam er heel gauw eind 73 die oliecrisis. En toen zag ik, en dat is nog iets van het met het, het, het inspireert. Toen zag ik, toen ik daar vanavond over na zat te denken... eigenlijk, terwijl ik aan het mediteren was, toen zag ik een daar moeten wij op die manier wat aan doen... door een speciale financiering te maken. Ik geloof ook nog op kerstavond om het nog mooier ja, te maken. Zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Nou dat u... dat is vlak voor kerstmis, ja. Ik neem aan dat, dat een Soefi ook zijn rituelen kent. U heeft het over meditatie. Hebt u ooit op, op vergaderingen van het IMF... de heren en dames voorgesteld van... Nou, zullen we nou even... Nee, nee, nee. nee dat gaat natuurlijk te ver. Daar zijn ze niet aan toe. Dat is ook helemaal niet nodig. Oh. Als je het en je zelf hebt ontwikkeld... want ik doe iedere dag mijn geestelijke oefeningen dan ben je op het beslissende moment ben je helder en geïnspireerd. Maar ik begrijp uit uw boek, u was ook een hele goede onderhandeling. Ik bedoel, met aardig zijn en harmonie en tegen iedereen zeggen... Ah, je moet vriendjes zijn, daar red je het toch niet mee. Nee, natuurlijk. Harmonie betekent ook dat je heel sterk bent... voor je eigen ideaal. Niet vastzit aan kleine egoïstische beperkingen, maar voor je ideaal staat. En van daaruit uitreikt naar een ander met wie je moet proberen iets... Samen te doen, waar verschillen zijn. Probeer die te begrijpen en daarover te spreken, zodat je tot een goede samenwerking kan komen. Maar nu heeft u altijd, geloof ik, heel goed geweten hoe. U... Wat uw voorstelling is van de economie, hoe u het ja, ideaal wil hebben. Ja, dat is natuurlijk een uitgangspunt, zeker daar het vond, dat je de, de wereldeconomie begrijpt. Ja, er was u. Ook nog was natuurlijk... de leerling van Tinbergen. Ja, ja, dat is een... Ik heb uh, jarenlang uh, economie gedoseerd in Rotterdam. En dat was een van mijn onderwerpen waar het kandidaatscollege gaf, was juist internationale handel. Uh, en ook conjunctuurbeweging. Nou, dat waren twee onderwerpen die daar volop... natuurlijk. Uh, Speelden. U heeft Keynes, geloof ik, naar Nederland gebracht, schrijft iemand. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar ik heb dat bestudeerd in mijn studiejaren En ik was daar erg van onder indruk. Een hele prachtige theel. Heel mooi boek ook. Heel inspirerend. Dat een bijzondere man. En die gaf natuurlijk een aantal dingen die erg nodig waren. En die grote depressie die toen speelde. En die depressie heeft mij diep onder de indruk gebracht. Toen die in de dertig jaar speelde, was ik natuurlijk nog maar... Nog maar een jongen. Maar ik zag dat in Rotterdam om me heen... Eh, de lange rijen mensen die stonden voor, voor die arbeidsbureaus... waar ze moesten stempelen om die uitkering te krijgen. En dat was een treurig gezicht. En je hoorde van mensen om je heen dat ze hun banen verloren en enzovoort. Dat was heel moeilijk. Ik heb dat allemaal beschreven in dat boek. En mijn vader heeft er in zover ook onder geleden... dat die gemeente die moest ook bezuinigen... En hij was heerlijk directeur van de dienst voor stadsontwikkeling. Want hij was een, een, een stedenbouwer, stedenbouwkundige. En dat was iets betrekkelijk nieuws, maar hij was een artiest eigenlijk. En dat vond hij heel fijn. En toen ineens kreeg hij de dienst van gemeentewerk... en voor een volkshuisvesting erbij, mm. zodat ze die twee andere directeuren konden ontslaan. <laughs> ja, dan, dan is de harmonie verder. <laughs> dus, dus dat was heel moeilijk voor hem. Hij maar, moest ineens een echte bestuurder zijn. Nu kiest u voor die economie vanwege de, ja. de crisis in de jaren dertig. Ja. U heeft les van Tinbergen, die u als een groot man beschrijft... ook ja, in ja, uw boek. Ja. Politiek gezien kiest u toch een andere weg dan Dan Tinbergen? Nee, zeker niet, zeker niet. Tinbergen was wel een socialist, maar ook een, een geweldige econoom... die heel goed begreep hoe de vrije economie werkt. En die zag: dat moeten we hebben. Maar zei hij altijd... Wij moeten zorgen dat we het juiste klimaat scheppen waar die vrije economie optimaal kan werken. En dat betekende juist ook, wat mij interesseerde, goede conjunctuurpolitiek. Want je moet proberen zo weinig mogelijk werkloosheid en ook geen inflatie. Dat zijn de kwaden in de economie. Je moet zorgen dat er goede concurrentie is. Dan blijft dat ook allemaal goed gaan. En daar was ik erg van overtuigd. En daar ben ik mijn hele leven ben ik daarmee bezig gebleven. Dus ik heb, toen ik na de oorlog dan bij de... Toen nog niet de VVD, maar de liberale partij of zo. Toen heb ik gezegd, ja, maar ik ben niet liberaal... in de zin van laissez-faire, laissez-passer. Laat alles maar zomaar aan die vrij ik mee over. Ik wil een modern liberalisme bij de overheid voor dat klimaat zorg. Dat is zin aan mijn opvatting geweest. En dat is het nog steeds. Ja, want als u, u heeft de crisis van de jaren dertig meegemaakt. U heeft alle belangrijke politieke ontwikkelingen meegemaakt in de 20 twintigste eeuw. U uh, heeft vorig jaar gereageerd op de crisis die nu speelt. Ja. Op een gegeven moment omdat u dacht van oh, het tijkeert. Ja. Uh, het, het gaat goed. Dat is het u, moet goed gaan. Ja. Het moet goed gaan. Ja, maar de oplossingen die toen... Hm. Na, naar uw idee uh, moesten werken, zijn dat mechanismes die nu nog steeds inzetbaar nog zijn? Ik heb toen voorgesteld in een artikel in de Financial Times dat om die Europese crisis op te lossen, het, Europese, het internationale monetaire fonds daarbij te hulp moest komen. Want ik heb erop gewezen dat deze crisis eigenlijk een wereldcrisis was, omdat de hele wereld ging beïnvloeden. En dat dat ook het beste door het IMF gedaan zou kunnen worden. Want het IMF heeft natuurlijk een hele ervaring en geschiedenis... om landen te adviseren hoe ze betaalmanstekorten moeten verminderen... op de best mogelijke manier. Dat moet hier gebeuren. En dat is heel moeilijk en pijnlijk. Maar het voordeel om dat via het IMF te doen... is dat je daar dan voor gebruikt de gelden die het IMF er zelf al voor heeft, je kunt bovendien nog extra geld lenen... van de landen die het over hebben. Dat was natuurlijk vooral China en dat zijn de Midden-Oostenlanden... Saudi-Arabië enzovoort en Japan had ook geweldige overschotten. En die kunnen dan lenen aan het IMF en het, dat is voor hen eigenlijk heel gemakkelijk. Want als ze het lenen aan het IMF, dan blijft het in het IMF als reserve beschikbaar voor hun. Zoals u het zegt, lijkt het zo eenvoudig. Ja, dat, maar... dat vind ik ook dat het ook is. <laughs> en in het begin was er ook veel gehoor. Nou, ik ben toen naar Boston gegaan... en iedereen had dat stuk gelezen, er werd over gesproken enzovoort. En het leek of het zou kunnen gaan gebeuren. Maar toen heeft Amerika de voet daar een beetje dwars gezet... en allerlei bezwaren gemaakt enzovoort. En het moet natuurlijk altijd... Ja, Lagarde wilde het graag, daar heb ik mee gesproken... Maar zij kan niet handelen zonder haar bestuursraad natuurlijk. Die en heeft nu? Het boord. En daar was Amerika die was, ja, er moest dit en dat eerst gebeuren, ze eerst Europa het zelf doen, allerlei moeilijkheden opgeworpen. En toen is er tot nu toe niets van gekomen. En wat er gebeurt er nu? Uh, dat is, er moet iets gebeuren om Italië en Spanje te financieren. Die nemen naar mijn idee nu de juiste maatregelen om naar een evenwicht te komen. Maar dat duurt tijd. En die markten hebben er geen vertrouwen in. Die gaan er een heel hoge rente vragen. En dat maakt het, voor het nog weer moeilijker. Dus daar moet een financiering zijn. Ik toen een jaar geleden al gezegd. Wat komt het moment dat die twee landen die financiering moeten hebben? Dat zijn grote landen, grote bedragen. Dus nu moet de Europese Centrale Bank dat dan maar doen. Die kan dat natuurlijk ook, want die kan net zoveel euro, euro's creëren als ze willen. Maar het is, ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Want dat is monetaire financiering. Daar zijn de Duitsers dood bang voor. Ja, maar nu heeft u zoveel economische dus ervaring, als, meer dan een halve eeuw, meneer Witteveen. Als dat nu dus ja? men dat niet meer wil, dan is de weg naar het IMF altijd nog open. Als Europa het IMF vraagt, het geld ligt klaar. Dat is toch een ongelooflijke situatie. Zou dat, dus dat, zou dat, opgeven, zou dat ook opgelost? binnenlandse verschillen van opvattingen... bijvoorbeeld over de financiering van, van Griekenland kunnen oplossen? Binnenlandse verschillen? Nou ja, ik bedoel, dit is toch de inzet van de verkiezingen nu, hè? De, Europa, en, ja, ja, ja, en moeten wij ja. ons terugtrekken, moeten we juist ja. wel uh, geld geven? Nou ja, maar kijk, de moeilijkheid is... Europa wil helpen met dat Europese stabiliteitsmechanisme. Maar dat komt uit belastingopbrengsten. Het is buitengewoon impopulair. Dat zien we dagelijks om ons heen in de politieke discussies. Dat wij zouden moeten betalen voor de fouten... die Griekenland en andere landen hebben gemaakt. En dat is juist het voordeel van financiering door het IMF. Er komt geen belastinggeld aan te pas. Veel gemakkelijker. Maar de Amerikanen waren bang dat als, denk ik... want het is nooit goed verklaard waarom ze dat niet willen, dat als die Chinezen en anderen daar veel zouden gaan financieren, dan zouden een hogere quota vragen mm -hmm. en dan zo. Andere koos, Ook die van Amerika omlaag moeten. Nou was dat iets, daar was van begin af aan iedereen het over eens... dat dat moet gebeuren, want dat is duidelijk. Hè? Dat het fonds moet zich aanpassen aan de veranderingen in de wereldeconomie. Dat is bijzonder belangrijk, want dan betrek je die landen... ook in dat systeem van het IMF. Maar die Amerikanen hebben uitstel gespeeld. En die willen hun positie zo sterk mogelijk houden. En dat is denk ik hier een grote hindernis geweest. Als u die hele tijd overziet waarin u zich bezig heeft gehouden... met economie, financiële vraagstukken, problemen... Ziet, heeft u dan het idee dat er nu iets heel anders aan de gang is? Dat er nu dat er een revolutie plaatsvindt binnen het economische systeem... en dat het nooit meer hetzelfde zal zijn? Nou, er zijn enorme veranderingen aan de gang in de wereld natuurlijk... Uh, vergelijk dan met de crisis van de dertig jaren. En dan zei ik, we moeten het proberen beter te doen dan toen. Want toen hebben ze er niets van gemaakt. En gedeeltelijk is dat ook wel gelukt. Maar hier in Europa is dat nu vastgelopen met die grote verschillen. Maar dan zeg ik, ja, er is een enorme verandering komt hier in Europa. We kunnen het prettig vinden of niet. Maar we zijn die weg ingeslagen. We moeten gewoon verder. En dat zie je nu ook gebeuren. We gaan een bankenunie maken. Dat is een heel ingrijpend iets. Maar het moet wel, want het is al financieel zo verweven... dat je het dan ook gezamenlijk moet besturen. Maar er is nog een andere, hele grote verandering in de wereldeconomie. En dat is natuurlijk de opkomst van die nieuwe landen. Die opkomende economieën. Waar China de belangrijkste en de grootste is. En, uh, daar, en India ook. En dat betekent... Dat enorme aantallen doodarme mensen. die alleen maar op kleine boerderijtjes woonden. dat die nu verbonden zijn met die hele wereldeconomie. Die komen naar de kust, naar fabrieken. en die gaan met hun hele lage lonen. Gaan die exporteren in die wereldmarkt. En, en dat geeft natuurlijk. de, de industriële landen, de landen die al ontwikkeld zijn, grote problemen. En het gevolg daarvan is, en dat wordt te weinig nog gezien... dat de relatieve schaarste van die arbeidskracht verandert. Die worden nu hier in het Westen, in Amerika en Europa... worden die ineens veel, veel overvloediger door de concurrentie van die landen. En dat leidt ertoe, en dat zien we ook, en dat is nooit verklaard... dat zien we ook hierin dat in Amerika nu al 15 jaar het reële loon niet is gestegen, zelfs is gedaald... terwijl de productiviteit in de Amerikaanse economie... behoorlijk is blijven stijgen. Dat betekent dus dat het deel van de economie... dat naar kapitaal en winst gaat, veel groter wordt. En dat die hele bonuscultuur, dat kun je daar ook een beetje in verklaren. Terwijl in China natuurlijk het omgekeerde gebeurt. Een fundamentele verandering van, je kan zeggen... In wezen, op lange termijn, is dat gewenst natuurlijk. We hebben altijd gezegd, die ja, arme mensen moeten we helpen. <laughs> Dit gaat niet om ontwikkelingshulp. Maar door het land zelf zich geweldig ontwikkelen, veel effectiever en veel beter. Dus het is gewenst, maar het is een hele moeilijke overgangsperiode... voor de ontwikkelde wereld. En dat is de achtergrond voor deze hele crisis. En daar hoorden wij de oud-hoogleraar professor Witteveen, ons de basisbeginselen van de economie uitleggen... zoals u dat vlak na de oorlog ook deed in Rotterdam. Ik vind het heel fijn dat u hier was. Heel ja, hartelijk dank gedaan, voor uw komst. Ja. U moet gauw weg, ja. want u gaat naar de universele eredienst. Ja. Die gaat u toespreken. Uw boek is er aanstaande dinsdag. Ja. Uw autobiografie, De Magie van Harmonie. En laten we hopen voor u, meneer Witteveen... dat u nog zoveel mogelijk harmonie mag meemaken. Ja. Dank u dat wel. Dat hoop ik ook. Dank u wel. Ik heb het boek al een er op achteruit. Gelukkig. We vervolgen OVT met onze driedelige serie over de bronnen van de Amerikaanse politieke strijdpunten. en de rol van de presidenten hierin. We sluiten vandaag die serie af met wat bijna alle Pools de belangrijkste president die de VS ooit had noemen: Abraham Lincoln. Onze gasten, de Amerikanologe Eduard van der Beeld en Frans van Hagen, vinden dat ook, toch? Dat weet ja, ik niet. Mooi <laughs> nee, nee, zo. Ik weet het niet. Eduard. Ik aarzel. Nou, ik bedoel, hij wordt natuurlijk vaak als belangrijk gezien omdat hij zo verbond is met die, uh, ja, die belangrijke oorlog. Het is natuurlijk heel komisch dat de, drie, de top drie sowieso alle drie verbonden zijn met een oorlog. Op de een of andere manier moet je oorlog kunnen rechtvaardigen. Even de top drie voor de De duidelijk. top drie, Lincoln, Roosevelt, Roosevelt en and, Washington. And Washington. Ja. Nou, was was toen niet echt met oorlog. Hè. Jawel, met begin, tuurlijk, begin onafhankelijkheidsoorlog. De, jawel, maar toen niet president was, was geen tuurlijk, oorlog maar zonder onafhankelijkheidsoorlog was hij niet president geworden. is wat geworden. Clinton ooit gezegd heeft. Hè. Je hebt een goede crisis nodig Precies. om een goede president te zijn. En hij baalde er eigenlijk van dat er tijdens zijn termijn niks bijzonders gebeurde. Behalve de Monica nou, Lewinsky. Wat zal, wat zal Obama blij zijn, zeg. Nou ja, ja, ja. kijk, Obama zei vier jaar geleden... You, you don't want to let a good crisis go to waste. Met andere woorden, je wilt een crisis gebruiken om fundamentele dingen te veranderen. Dat heeft hij hm, geprobeerd. Daar kunnen we het over hebben. Mm -hmm. Maar een crisis is belangrijk voor een president om ja. te laten zien wat hij in huis heeft. Nou, dit is natuurlijk een, een, eenzijdig geïnterpreteerd in de zin van... je kunt ook zeggen dat een oorlog inderdaad blijkbaar zo gerechtvaardigd moet worden... dat je dan ook maar de status van de president gaat opkloppen. Nee, de reden waarom ik vind dat Lincoln de belangrijkste president dus het is... is dus de hele simpel, hè? De Verenigde Staten zouden niet bestaan zoals wij ze nu kennen... als Lincoln er niet geweest was. En het is een hele tijd geweest dat we niet over de geschiedenis... van de grote mannen mochten hebben. Het was allemaal van onderop en het waren grote bewegingen. Ik durf te stellen dat als Lincoln er niet geweest was in 1860, 1861... dan hadden wij nu drie of vier verschillende landen in Noord-Amerika gekend. Want hij was de man die het kon. Even om de kern van deze driedelige serie duidelijk neer te zetten... kunnen wij de Amerikaanse politiek van vandaag goed begrijpen, eigenlijk echt begrijpen, zonder iets van Lincoln te weten. Ik zou zeggen van niet, uh, omdat je eigenlijk de Amerikaanse politiek niet kunt begrijpen als je de 19e eeuw er niet bij pakt. En die wordt eigenlijk genegeerd door de meeste, meeste mensen die, zich, die, die echt fan zijn van Amerika en die er veel over lezen. Als je niet weet hoe dat land tot stand gekomen is in de loop van de 19e eeuw, als je niet weet hoe dat gevecht tussen Noord en Zuid mm -hmm. zich heeft afgespeeld en hoe Lincoln daar een oplossing heeft gevonden, een mm -hmm. hele bloederige oplossing, maar een oplossing, dan is het toch moeilijk om te begrijpen wat er nu gebeurt. De burgeroorlog. 150 jaar geleden is nog steeds een deel van het Amerikaanse leven. In een heel ja. aantal opzichten. Hoe dan? Nou, gaan we naar het zuiden. Er staat op ieder uh, pleintje staat een, uh, een bilaartje. <laughs> zoals uh, in België de Eerste Wereldoorlog. Staat daar de burgeroorlog. Maar ook het, het, het, het idee over de Unie. Uh, staatsrechten. De, ja, de staatsrechten tegenover de federale overheid. Dat is altijd een thema in de Amerikaanse mm -hmm. geschiedenis geweest. Dat is ook het thema in ons van, van, de, van de drie ja, afgelopen. Ja. Ja. Er zijn genoeg historici die zeggen dat die Verenigde Staten... pas een nazi staat worden door en na de burgeroorlog. Dus dat, dat is een van die argumenten... op grond waarvan je naar die burgeroorlog en naar Linken kunt verwijzen... als zo belangrijk. Je kunt natuurlijk ook verwijzen naar het presidentschap op zich. Dat het grootste deel van de negentiende eeuw eigenlijk aan belang, inboet. Het zijn politici in de Senaat die doorgaans het hele spel bespelen... en alles bepalen. En dit is een van die momenten in die 19e eeuw... dat dat presidentschap weer naar voren komt... en dadelijk dus een veel belangrijke rol in het politieke bestel gaat spelen. Ja, want hij heeft, Lincoln heeft natuurlijk wel de macht van het presidentschap geweldig uitgebreid. Ja, ja. Uh, de kleine Bush, uh, George W. Bush, heeft tijdens de oorlog in Irak... toen hij een enorme machtsgreep pleegde door uh, internationale verdragen opzij te zetten... en het recht op een proces opzij te zetten... die heeft zich ook vaak beroepen op wat Lincoln in de burgeroorlog heeft gedaan. En wat Lincoln in het begin deed, was de HBS-corpus ja. opheffen. Burger, het, recht, ja. het recht om voorgeleid te worden en een aanklacht te krijgen zodat je weet waarvoor je gevangen zit en dat je berecht wordt. Ja. Nou, een, een van de belangrijkste dingen in een rechtsstaat. Daar heeft Lincoln opgeschort aan het begin van zijn termijn. En dat is tamelijk dubieus. De, de, de, ja, ja, dat, dat was nog steeds de smeten op zijn, uh, zijn president. Van. Nou ja, het, was, het kon niet anders in, onder die omstandigheden. En het is ook keurig weer teruggedraaid toen het niet meer nodig was. Maar ja. dan zie je dat een president onder bepaalde omstandigheden... inderdaad uh, bepaalde machtsgrepen uh, kan doen... En dat zelfs die hele goede president Lincoln dat ook moest doen ja, je, je en zegt, heeft gedaan. Hij, uh, hij is een buitengewoon geslepen politicus... die zich lang heeft voorbereid op de functie die hij uiteindelijk uh, heeft bekleed, president. We zullen, om dat goed te kunnen begrijpen... waarom hij dan de man is die de VS gemaakt heeft tot wat nu is... moeten we toch die achtergrond in en begrijpen hoe mm -hmm. dat land eruit ziet... en waarom hij dan zo'n grote rol speelt... Mm -hmm. Amerika in de 19e eeuw, Eduard, uh, je hebt er ook over geschreven: een, een land op de rails. Mm -hmm. ja, um, van bijna niks in een eeuwtijd Wordt het tot een, een gigantische. Een natie die op het eind van die 19e eeuw klaarstaat om de rol van de Europese mogendheden over te gaan nemen. Het, het, het is een verhaal en dan krijg je meteen ook de rol van Lincoln en allerlei andere aspecten daarbinnen in het vizier. Het is een verhaal van uitbreiding naar het westen... van kolonisten die steeds verder trekken en land inpikken. Met um, daarbij komend steeds een probleem. Bij onafhankelijkheid um, hebben een stel van die noordelijke deelstaten... het systeem van zwarte slavernij afgeschaft... Een stel zuidelijke deelstaat heeft dat gehouden. Kolonisten blijven vanaf onafhankelijkheidsoorlog... de hele negentiende eeuw door naar het westen trekken. En dan wordt die natie uitgebreid. Maar komt ook steeds dus het probleem terug... oké, okay, als we er een nieuwe deelstaat bij krijgen... wat maken we daarvan? Wordt het een vrije staat zonder slavernij of laten we slavernij toe? Dus die, die uitbreiding naar het westen gaat gepaard met... Uh, een, een probleem dat uh, voortdurend bijna een burgeroorlog, zal ik maar zeggen, veroorzaakt. En dan gaat het niet alleen over een moreel standpunt, vinden wij, dat uh, een slaaf de, überhaupt kan. Dan gaat het ook over de, de, de politieke en economische systemen. Het gaat gewoon vaak om een machtspel waarbij noordelijke en zuidelijke economische belangen een grotere rol spelen dan het morele argument. Er komt wel, meestal zeggen we vanaf de jaren 1830, een sterke antislavernijbeweging op. Maar dat is een kleine fanatieke groep, die inderdaad het morele argument hanteert, um, maar die niet veel steun heeft in die samenleving. Want wat, wat, wat is die tegenstelling tussen Noord en Zuid, tussen wel en niet slaven hebben? Ik nou, denk die, die, die, die slavernij moet je wel in, in de context plaatsen. Ten eerste uh, liepen ze er al omheen bij het schrijven van de grondwet. Er staat niks over slavernij. Behalve dat slaven als drie vierde persoon telden bij, uh, bij het vaststellen van het aantal inwoners van de staat. En daardoor het aantal afgevaardigden Waardoor de sta, slavenstaten oververtegenwoordigd waren. Slavernij was aan het verdwijnen aan het eind van de 18e eeuw. Tot de cotton gin werd uitgevonden. Dat was een machine om, katoen, uh, om, om de, de cotton balls uh, sneller te verwerken. En daardoor kreeg die, die, die katoeneconomie, en daardoor ook de slavernij... een enorme upswing vanaf 1800. Ja, daarvoor dachten mensen wel van... ach, dat sterft langzaam met een dood, daar hoeven Precies. We niet, ja, En ja. Dat, ja. dat, dat was, was ook zo, het was ook aan het verdwijnen. Het was niet rendabel. En dat hele systeem van het zuiden, de zuidelijke staten, ander klimaat. Is van het begin af aan zijn dat plantages geweest, terwijl je in New England, die John Adams, dat waren kleine boerderijtjes. En Vandaar ook dat mensen steeds naar het westen trokken. In het zuiden waren plantages, aristocratische stijl van besturen, weinig democratie tussen aanhalingstekens, eh, slavenij-economie. En dat probeerden ze eigenlijk te handhaven. En dat was eigenlijk een heel ander politiek-economisch systeem dan het noorden. En het was ook, ook niet zo verrassend uiteindelijk dat ze tegenover elkaar kwamen te staan. Ja, het zuiden is dan natuurlijk voortdurend bang dat het noorden in dat systeem in gaat grijpen. En, en daar gaat de hele discussie vaak over. Het gaat om machtsverhouding in het congres waarbij het zuiden ervoor probeert te zorgen... dat er niet een radicale groep noordelijke politici... om een gegeven moment in het congres kan zeggen... nou, weg met die slavernij. Is dat, die tegenstelling Noord-Zuid... is dat ook een voor de hand liggende tegenstelling... tussen de ene partij versus de andere partij? Loopt die scheidslijn gelijk? Nou, die loopt lange tijd, of lange tijd... er die, die, die, zijn wel parallele lijnen te trekken. In het zuiden krijgt die democratische partij veel aanhang... juist omdat ze dus die states-rights-traditie waar we het vorige weken over gehad hebben, aanhangt. Dat wil zeggen, die willen geen sterke federale overheid... want het argument is, laat alles bij de deelstaten, dan kunnen die deelstaten. Dus met name de zuidelijke ook zelf beslissen over hun politiek... en vooral hun economisch bestel. Dus die democraten krijgen daar veel aanhang. En daar tegenover komt een partij te staan... die veel meer het bedrijfsleven, het kapitalistisch bedrijfsleven in het noorden als aanhang heeft en die dus ook ander economisch beleid voorstaat. Een sterke federale rol op economisch gebied. Een overheid die nationale bank, infrastructuur... maar ook met tarievenbeperking of tariefmuren... de eigen industrie moet beschermen. En dat, dat wordt dan de tegenhanger van de democratische partij. Nou, Lincoln wordt dus in dat Amerika geboren. Geef ja. ons eens een idee van hoe hij opgroeit... en hoe deze problemen te maken hebben met het leven waarin hij opgroeit. Nou Lincoln was de eerste president die echt aan de frontier is geboren in Kentucky. Uh, totale armoede. Uh, hij heeft ook nooit een enige opleiding gehad. Hij heeft een, een paar maanden is op school doorgebracht. Waren de slaven om hem heen? Er waren slaven om hem heen. en er werd, uh, Maar zijn vader was een kleine boer. Die, die, die slecht investeerde in verschillende boerderijen. En die zelf geen slaven had. En er werd ook altijd een beetje door zijn familie van uh, meewaarig naar gekeken. Het was ook een geloofsaspect. Zij vonden dat slavernij niet kon. Maar wat, dat was, kan... wat was dat geloof? Nou ja, dat, uh, gewoon uh, keurige, baptiste. keurige baptisten. Die vonden dat je andere mensen niet moet uitbuiten. En dat oh. komt helemaal terug natuurlijk in wat Lincoln later gaat zeggen. Want hij is een moreel tegenstander van de slavernij... niet een tegenstander van het, van het systeem van, van gereguleerde slavernij. Want hij zegt uiteindelijk... en dat is een product van, van die Frontier... hij zegt tijdens zijn presidentschap... die slavernij bestaat. Dat hebben wij toegestaan, die heeft zich ontwikkeld... die kunnen we niet zomaar afschaffen. En Dus ik accepteer dat het er is... Ik zou graag willen dat het zou verdwijnen. En uiteindelijk gaat de oorlog niet over slavernij of niet-slavernij, maar gaat over de uitbreiding van de slavernij. Kunnen ze in die nieuwe staten in het noorden, kunnen het zuiden daar zijn slavernijsysteem uitbreiden? En daar, daar is Leve Lincoln een sterk standpunt, waarvan hij zegt: van nee, slavernij kan ik tolereren, want we kunnen het niet zomaar afschaffen, maar uitbreiding onder geen voorwaarden. Je moet hem ook in de tijd zien en daarom niet te progressief afschilderen. In de zin van, hij is. Hij heeft zich vaak genoeg uitgesproken tegen slavernij. Dus daar is hij inderdaad op uh, allerlei momenten uh, tegen. Maar uh, hij is niet een abolitionist. Hij is niet iemand die... abolitionist meer... wil de slavernij dus echt helemaal ja, afschaffen. Ja, ja, en, en het is ook een radicale groep waarvan sommigen dus zeggen... wit en zwart is gelijk. Lincoln zal niet wit en zwart gelijkstellen. Er zijn genoeg momenten in zijn leven dat hij duidelijk laat blijken dat die zwarte... toch ergens een paar treden onder die witte staan. En hij heeft, als hij het heeft over inperking van slavernij... heeft hij het voortdurend, zijn hele leven lang... over het kolonisatieproject. Als ze al vrijgemaakt worden op termijn naar het land uit. Is dat een geslepen politicus in hem die maakt dat hij niet heel erg uh, fanatiek dat morele standpunt inneemt? Nou, het genie van, van Lincoln is denk ik dat die abolitionisten die er dus echt van overtuigd waren dat slavernij formeel moest worden afgeschaft en daarmee het land zouden opbreken, dat Lincoln zich daar niet mee vereenzelvigd heeft. Ook niet met de slavernij, waardoor hij dus die bindende rol kon vervullen tijdens de burgeroorlog. Nou, is dat hij er een, ja. tussenin zat als het ware. Maar is, maar is dat, dat een man bewust, die volgt. Dat, nee, dat is opportunistisch. Ik bedoel, nou, ja. daar zit het probleem. Want op grond van welke criteria ga je zeggen dat hier het morele besef zit? Of juist, zoals de critici zeggen... Het opportunisme. Het mag nou, dat zou zeggen. Een abolitionist had in 1860 nooit gekozen kunnen worden. Daar had het land zich nooit achter geschaard, Want dat ging wel veel de revolutionair programma. Alle slavernij afschaffen. Lincoln werd als gematigd gezien. En dat, daar hadden de kiezers dan genoeg vertrouwen in om hem wel te kiezen. En daardoor is hij president kunnen worden. Eh, ja. Want anders hadden we opnieuw ja. zo'n waardeloze president gehad. Die vast die voor hem zaten. Maar hij is president maar nou hebben geworden man... omdat er drie kandidaten waren. En de tegenpartij uh, de stem verdeelt. Daardoor wint hij. Maar nou hebben we een man die volgens de mythe is opgegroeid in blokken die zijn hele jeugd lang niks nee. anders heeft gedaan dan hout en die nou, uiteindelijk nou, toch ja. uh, in. Uh, ja, dat is 18... de mythe, hè? De ja. De, nou, ja, maar. maar ja, dat ik, is ergens op gebaseerd. Uh... Ja, op, op hele moderne campagne technieken Dat is het leuke. Waarom denken wij dat die een houthakker, een rail splitter was? Hè? Hij maakte van die latten waarmee je die hekken maakt die aan de frontje gebruikt werden om een boerderijtjes zo, te omringen. Ja. En dat deed hij omdat hij moest van zijn vader... want kinderen waren lijfeigenen van zijn vader, van vaders in die tijd... Uh, die railsplitter mythe is ontstaan op een conventie in 1858... toen hij uh, senaatskandidaat was. En toen iemand dacht van... je moet toch iets aan die campagne een beetje swing geven. En toen hebben ze een paar van die latten opgehaald uh, mm -hmm. aan de frontje... en hebben die binnengebracht in de campagnezaal. En gezegd van... deze zijn gemaakt nog door de vader van Lincoln. Nou, bla, bla, bla. En ineens was het Lincoln de rail Splitter. En Lincoln die keek dat zo eens tien minuten aan. En die zei toen van... Nou, ik geloof niet dat ik ze zelf gemaakt heb. Ik heb al betere gemaakt. Maar sindsdien is, is dat soort mythes ontstaan. En in die zin vind ik dat het een hele moderne politicus was... die heel goed wist wat hij deed. Uh, die, die aan de weg timmerde. Die de heel bewust probeerde president te worden... En een van de andere mythes in Amerika is dat het een soort onbevlekt ontvangen politicus is... die ineens uit de lucht kwam vallen en het land redden van zijn eigen problemen. Helemaal niet zo. Die man is er hele leven met politiek bezig geweest. Heel ervaren, hele verstandige, slimme politicus. Daarom zeg ik ook als ondertitel van mijn boek een geniaal politicus. Hij, hij vaart dus wel bij het feit dat er een groot probleem is in het land. Een grote splitsing der geesten. Nou, als we zeggen hij is heel erg belangrijk voor vandaag dan is het een beetje verwarrend dat we het steeds over slavernij hebben. Dat dat zijn ding was. Want de slavernij is vandaag geen probleem meer, zou je kunnen zeggen. Of het heeft een andere vorm gekregen. In ieder geval, het is natuurlijk nog een probleem met, met rassen in Amerika. Ja. Maar het hele probleem van slavernij, dat is in feite in de 19e eeuw is dat opgelost. Nou, is het nou zo dat als die slavernij er niet geweest was dat Noord en Zuid nog steeds tegenover elkaar kwamen. zou zouden zijn ja, komen je, te staan. Als slavernij niet geweest was, dat kun je, dat dan kun je niet zeggen. was de tegenstelling sowieso veel minder scherp Dan had je, had je een ander land ja. Kijk, maar Noord tegen Zuid, dat bestaat nog steeds. Kijk naar de Republikeinse Conventie de afgelopen week. Ja, maar zonder slavernij, dat is eigenlijk precies mijn probleem. Zonder slavernij had je een hele andere situatie gehad... waarbij je die tegenstelling tussen dat Noordelijk en dat Zuidelijk Blok... dus niet gehad zou hebben, dan zou je waarschijnlijk een land hebben gehad dat à la Noorden volstrekt kapitalistisch... Dat vanaf ik begin 19e eeuw. Nee, we kijken Jefferson... En de derde president was iemand van de staatsrechten. Want daar komt het er eigenlijk op neer. Hè? Van Kan een staat zelf beslissen of je slavernij hebt of niet? was een man van de kleine boerderijtjes, De kleine burgers die voor zichzelf mochten beslissen. Anti-overheid. Uh -huh. Anti-federale overheid. Anti overheid uh -huh. Waarbij Jefferson overigens heel flexibel was daarmee. Want hij kocht wel even mooi in de Louisiana Purchase... de helft van Amerika erbij voor 15 ja. miljoen dollar. Maar goed, Jefferson is van de kleine man de kleine boerderij, de staatsrechten. En dat speelt nog steeds. De ja, Republikeinse ja, ja, ja. Partij heeft een vleugel die Wall Street is... en heeft een vleugel die staatsrechten is. Stay away from us. Laat ons ons eigen ding doen. Dat speelt nog steeds. Het heeft niks, niet zoveel met slavernij te maken. Die slavernij is daar onderdeel van geworden... omdat staten zelf zeiden... wij willen zelf beslissen over slavernij. En nu zeggen wij willen zelf beslissen over abortus. Over dit en over ja, dat. Maar dat speelt maar nog Lincoln, steeds. Linken en zijn partij dit. zijn niet zo'n radicale federalisten... dat ze alles zeggen... Centralistisch op willen leggen. En Lincoln is ook een verdediger van de kleine luiden, van de kleine werkmannen. Dus kijk, hij, hij wordt zo'n centralist door die oorlog. Dat moet hij wel, door de oorlogssituatie gedwongen. Zullen we terug even naar wat er gebeurt precies als hij president wordt? Hij wordt gezien als een gematigde kandidaat. Sommigen denken zelfs dat hij misschien zwak is. Er zijn ook een hele serie zwakke presidenten die hem vooraf gaan. Nog voor die volgens mij aankomt uh, in het Witte Huis... met zijn lange treinreis... Uh, is de afscheiding van de zuidelijke staten een feit. Om te beginnen was de inauguratie in die tijd pas in maart. He? Dat ja. was een 4 hm. maart. Er zaten vier maanden tussen de verkiezing van de president op 6 november en de inauguratie op 4 maart. Ja, een en soort in... limbo waarin uh, ja. van alles had kunnen gebeuren. Ja, dat hadden de is... founding fathers hadden er even niet zo goed over nagedacht. Of in die tijd paste dat ook helemaal niet natuurlijk... want het kost ontzettend veel tijd om dat allemaal te organiseren. In die tijd zijn zeven staten hebben zich afgescheiden... onder leiding van South Carolina. Want die wilde ook echt weg. South Carolina wilde een ander land stichten. Dat had niet zoveel met, met Lincoln te maken. Die zocht alleen maar een excuus om zich af te scheiden. En hebben dat met zeven staten gedaan. Hebben op 20 december South Carolina eruit gehaald. 20 december 1860 hebben we het dan over. Hè. Dus Lincoln zit in Springfield als president-elect. Kan niks doen. En op 20 december scheidt South Carolina zich af. Zes staten sluiten zich aan. En geleidelijk aan worden dat meer. En op 20 januari zit er al een andere president. Jefferson Davis. De enige president die de confederatie ooit gehad heeft. Dus als Lincoln in Washington komt op 4 maart... zit er een ander land met, de, met de, ondertussen dan acht staten, een confederatie... met een president en een grondwet en een congres. Eigenlijk heeft hij al met twee landen te maken. Dus die oorlog begint volgens mij niet op het moment... dat het eerste schot gelost wordt in de haven van Charleston. Maar die begint eigenlijk op de dag dat Lincoln gekozen wordt. Op 6 november 1860. Ja, nou is dat schot in Charleston wel essentieel. Want het heeft te maken met een keuze die hij maakt... om dat gewoon niet te pikken. Voor hem is dat onacceptabel. Ja. Hè, dat Wat was dat is... voor schot dan? er ja, zit er een garrison... Ja, Federale troepen in die haven. En dat, wordt, uh, aange... dat is een eilandje in die haven, Een eilandje van de haven waar het fort zit en dat wordt aangevallen door de zuiderlingen. En dan, ja, in de weken daar voorafgaand hebben ze al discussie over wat doen we als dit aangevallen wordt. Nou, hij besluit dan de hakken in het zand te zetten. En dan begint die oorlog. Nou, het leuke is dat, dat fort ligt in de haven van South Carolina, van Charleston. Dus als een soort. soort vinger in het oog van het Zuiden. Want Charleston was de afgescheiden, de South Carolina was de afgescheiden staat. Uh, en eigenlijk wat Lincoln doet... en dat is politiek weer ontzettend slim... hij lokt het zuiden uit om dat eerste schot te lossen. Ja, want hij bevoorraadt dat fort ja, dan. kijk, dat fort hebben ze geen eten meer en ze hebben geen munitie meer. En op een gegeven moment zegt Lincoln van, nou ja, munitie zullen we zeker niet brengen... want dan lokken we zelf die oorlog uit. Maar hij zegt dan, food for hungry men. We moeten toch die soldaten op dat federale fort bevoorraden. En ja, en als jullie dan op ons gaan schieten, dan is het jullie schuld dat de oorlog begonnen is. Moreel gezien was dat ongelooflijk belangrijk dat het zuiden het eerste schot loste. En ook heel onverstandig van het zuiden. Want kijk, Alternative History, als het zuiden gewacht had... en uh, rustig zijn zaakje had opgebouwd... dan weet ik nog niet zo net of Lincoln het zaakje bij elkaar had kunnen houden. Het zuiden heeft een aantal kansen gemist om dat nieuwe land zelfstandig te maken. We hebben de situatie in ieder geval dat die staten zich afscheiden... dat het schot wordt gelost. Is dat het moment waarop hij opstaat? Is dat het moment waarop Lincoln... Echt? Ik, ik blijf de, de hele, het hele praten over Lincoln in dit soort termen. Het, ja? het klinkt zo episch, het is zo romantisch, het klinkt zo heroisch. Het is een, wat ik tegen dit soort opmerkingen en geschiedschrijving heb... is dat het eigenlijk probeert na te doen of uit te leven... waar we het over hadden in het geval van George Washington. Het is dat imago, dat beeld van het heroïsche presidentschap... dat ook hier zo neergezet wordt. Washington merkt al aan het begin van zijn tweede termijn dat dat hele beeld van de president die zo boven de partijen staat... zo sluw is, zichzelf opoffert voor het hele land... en het uh, nationale welzijn nastreeft, dat dat gewoon een mythe is. Dat politici uh, gevangen zitten in belangengroepen en dergelijke... met alle bijkomstigheden van dien. Jefferson Adams merken dat... En dan is dat presidentschap niet louter meer te bespreken in dat mythische beeld. Maar op dat, en, en moment dat is wordt nou er bij toch, Lincoln wordt ja? dat nou voortdurend herhaald. En maar hoezo, nou... is, dat een, is dat een enorm grote politieke beweging die dan nee, tegen we, Lincoln zegt... Ik... wij gaan uh, dat niet accepteren dat het Zuiden zich afscheidt? Op dat moment komt het toch op hem aan? Tuurlijk, of... hij moet beslissingen nemen. Maar mij, uh, Frans zegt zonder Lincoln was dat geen Verenigde Staten gebleven. Nou, ik, Vraag me af of andere politici die president zouden zijn geworden... die hetzelfde hadden gedaan vanuit het noordelijk perspectief. Nou, dan moet Frans, uh, kijk, nu is het aan jou om te zeggen... ja, maar Lincoln had nou net de combinatie van dat en dat en dat... waardoor hij dat kon en anderen niet. En dan, en dan okay, dan het, is, het is geen heroïsch verhaal. In die biografie heb ik al proberen duidelijk te maken... dat Lincoln sukkelde van, van hot naar her, tijdens, met name tijdens die oorlog... probeerde... Dat die had hij markt. met Washington gemeen, overigens. Ja, Kijk, alle presidenten... Dat heeft hij met Obama gemeen. en heeft hij met Roosevelt gemeen. Alle presidenten proberen een, een balans te vinden... tussen wat ze willen en wat ze kunnen. Is hij op dat moment al command, Is de Amerikaanse president commander al commander-in-chief? In chief? Ja, hij is de ja. op bevel bevelhebber. Dus ja, hij beslist maar, ook militair wat er gebeurt? Nee, nou ja, dat is een probleem. Want de generaals, te uh, velden... Die, die, die waren niet erg succesvol. Dus Lincoln moest... Maar het waren wel zijn benoemingen. Uh, ja, gedeeltelijk. Het waren politieke benoemingen. Uh, ja, precies, en... hij, een, een, een, gewoon een hij zit in het bekende speelveld. Allerlei regio's, wensen, benoemingen. En dus, hij heeft niet zoveel te vertellen. Ja, maar... hij, hem worden allerlei dingen opgedroogd. Okay, nou dat... zegt Frans dat hij de man is die elke keer op het juiste moment de juiste beslissing neemt. Nou, op, als politicus laat hij die generaal die niet goed functioneert, McLaren heet die man en die komt nog terug in 1864 als tegenkandidaat bij de verkiezingen... die laat hij gewoon net zo lang mislukken. Niet omdat hij dat graag wil hoor, want hij <laughs> hoopt dat wel een uh, succes zal hebben. Maar hij ontslaat hem niet, want hij weet dat als je hem ontslaat... dat hij dan een politiek probleem heeft. Dus hij uiteindelijk na drie of vier mislukkingen gooit hij met men een laan uit... en het duurt uiteindelijk tot 1863 voordat hij genera generaal Ulysses Grant vindt... de bekende Grant, die hem uiteindelijk helpt om de, uh, om de oorlog te winnen. Nou neemt hij halverwege de oorlog neemt hij wel een beslissing om uit te spreken. Ik, als ik het goed zeg op 1 januari. Nee, 1863. Oh, ik moet heel even onderbreken, want er is een spookrijder. Rijdt u op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... dan komt u tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Halsteren een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder... aan de dichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal het traject nog even. Rijdt u op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Dan komt u tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Halsteren een spookrijder tegen. Terug bij OVT met het gesprek over Lincoln en zijn presidentschap. Met Frans van Hagen en Edward van der Wild. Op 1 januari 1863 besluit hij om het nu maar eens gewoon voor iedereen duidelijk te maken. Ja, wacht even, je moet even een stapje terug. Ja. Hij, klein... hij besluit dat eerder. Hij besluit dat namelijk in september, 22 september... over drie weken is dat 150 jaar geleden... zegt hij tegen die zuidelijke staten... als jullie op 1 januari nog steeds in opstand zijn tegen ons... dan verklaar ik de, de slaven in dat bezette gebied... Ja. tot vrije mensen. Nou, dat is makkelijk gezegd, want die slaven in zijn eigen staten... waar hij wel over kon beschikken, die liet hij rustig zitten. Uh, hij zei dat, en daar, dat was politiek gezien een goed moment. Als hij dat aan het begin van de oorlog had gedaan... dan had hij de mensen in het noorden niet zo ver kunnen krijgen... dat ze voor het land zouden vechten. Want hij zei steeds, het gaat om de Unie. Het gaat om het land bij elkaar te houden. Het gaat niet over slavernij. En dat moest hij wel zeggen, want die Noordlingen zouden niet... voor het vrije recht van de slaven gaan vechten. Zo ver waren ze inderdaad niet in de 19e eeuw. Op het moment dat hij halverwege die oorlog zich realiseert... dat hij moet gaan oppassen dat het zuiden niet uh, onafhankelijk blijft... Maakt hij er een morele zaak van? Doet hij twee dingen. Het land bij elkaar houden en de slavernij afschaffen. Nou, hij zegt dan 22 september, als jullie dat op 1 januari niet gedaan hebben... dan, en dan gebeurt het op 1 januari, en dan hebben we de emancipatieverklaring. Goed. Uiteindelijk, want we moeten toch een paar stappen nemen... nog eventjes, <laughs> uh, wordt die oorlog door het noorden gewonnen. Mm -hmm. um, hij heeft succes. En vervolgens wordt hij vermoord. Daarna ontstaan alle mythes over Lincoln die er zijn. Maar hij past, zeg jij Frans, in al die mythes... en misschien ook in werkelijkheid bij het beeld... wat Amerikanen graag van zichzelf willen hebben. Ja, ze zien graag die president als een heroïsche persoon. Zeker zo iemand als Lincoln die dan op Goede Vrijdag nog wordt vermoord. en Op Pasen daarna beginnen de dominees al te praten... over die miraculeuze man die het land gered heeft van de ondergang. Ook in het zuiden? Nee, niet in het zuiden. Nee, okay. nee, dat, duurt, dat duurt heel lang. Ja. Dat duurt tot ver in de 20ste eeuw. Nee, want we hebben dus een diep verscheurd land. Ja, precies. En dat blijft verscheurd. Ik bedoel, Je kunt wel praten over staatkundige eenheid. Maar het is natuurlijk uh, tot op het bot verdeeld in die hele periode daarna. Met hoeveel slachtoffers dan niet? 660.000 660. doden. En ongelooflijk veel uh, mensen die een been of een arm kwijtgeraakt zijn. Ja. Kijk, Lincoln heeft in zekere zin het geluk gehad dat hij vermoord is. Want hij hoefde daarna de problemen van wat doe je met het Zuiden na de burgeroorlog niet op te lossen. En daar gaan zijn opvolgers, zeg maar, ook aan kapot. We weten gewoon niet wat hij precies gedaan zou hebben. Kijk, die mythe van wat Amerikaanse burgers graag denken... is dat een gewone burger met gezond verstand een goede president zou kunnen zijn. Ze dachten dat even toen Sarah Palin op het toneel verscheen... toen zijn ze snel van dat idee weer genezen... Maar Lincoln was geen gewone man. Lincoln was iemand die aan die frontje geboren was, daar als jurist had gewerkt, had geleerd om conflicten te beslechten. En, en wat, ik, wat ik al zei eerder, een ontzettend ervaren politicus die de politiek naar zijn hand kon zetten. Ook al lukte dat niet meteen, en eindeloos doorging. En wat hem toch een beetje heroïsch maakte, denk ik, waren zijn karaktertrekken die hem heel goed van pas kwamen. Hij had ontzettend geduld. Hij kon anderen het krediet geven voor dingen die van zijn succes behalden. Als het maar in zijn voordeel werkte. Hij was bereid om iedereen de ruimte te geven om te mislukken. Eh, want wie weet, zou het goed gaan? Nou, allemaal kwaliteiten, en het juiste moment de juiste beslissing nemen. Allemaal kwaliteiten die politici hier vandaag de dag nog steeds zouden kunnen gebruiken. bedoel, hey, <laughs> Ja, nee, ik bedoel, als ik termen hoor als de politiek naar zijn hand zetten. Ik bedoel, hij, hij steunt een partij in zijn deelstaat Illinois die er altijd in de minderheid is. Hij heeft niks in te brengen in de politiek van Illinois lange tijd. Hij wordt toevallig president dankzij de verdeeldheid van zijn tegenstanders. Hij, hij, nou, dat bestrijd ik, maar goed. Ik bedoel, hij zet niks naar zijn hand. Ja, hij, rolt, wel, hij, hij rolt er op een bepaalde manier in nee. en maakt het kan wij, en in toch een veel is hij lange de man periode Edward. Af. Hij is toch de man die nog steeds, tot op de dag van vandaag, door Obama wordt gekopieerd. Precies, ja. Nee, en als voorbeeld die, wordt aangehouden. Dat is wat ik bedoel op de een of andere manier. Daar zijn Frans en ik het over eens. Hebben die Amerikanen en wij ook een soort heroïs beeld van leiderschap nodig. Maar daar zitten hele kwalijke kanten aan. Het is een soort van verheerlijking van leiderschap. Dat in zekere zin niet meer past in een democratie. Het, het, het is de ga maar rustig slapen mentaliteit die, wat was het, bij Colijn sprak van... wij lossen het wel op als leider van het land. Jongens, we moeten, we moeten gaan afronden. We, we hebben een driedelige serie gehad over de, de wortels van het presidentschap. En wat bij iedereen terugkomt is de tegenstelling tussen Noord en Zuid. Wat bij iedereen terugkomt is de tegenstelling tussen wat mag de centrale overheid doen. En hoe ver is het. Uh, de, de individuele burger, baas over zijn eigen leven en zijn eigen politiek. Eduard van der Beeld, hartelijk bedankt voor deze drie keer dat je er was. Frans van Haag, nog even de titel Gijken. van je boek. Lincoln, een geniaal politicus. En dat is uitgegeven bij... Bij, uh, bij Veen uitgevers, historisch nieuwsblad. En het ligt nog in de winkel. Het ligt uiteraard in de winkel, met veel foto's. <laughs> Oké. Okay. We zijn er weer na 11 uur en dan gaan we door met Jan van der Bergen... en met het spoor terug over de ziekte homofilie.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 Deze verkiezingen gaan niet over wie het snelst in de toren terechtkomt. Deze verkiezingen gaan over de vraag hoe Nederland uit de crisis komt. Morgenochtend van half negen tot negen PvdA-lijsttrekker Diederik Samson. Ik ben absoluut niet van plan meneer te leggen bij welke Bijna. einduitslag op voorhand dan ook. Ook een vraag voor Samson? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister morgenochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. Want de Europese Unie hoort bij elkaar. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vanaf maandag 3 september nieuw op Nederland 1, 1 voor de verkiezingen. Een unieke samenwerking tussen Knevel en Van der Brink en Pauw en Witteman. Met elke avond een live debat tussen politici, volgers en kiezers. Elke dag, s'avonds om 11 uur bij de EO en de VARA op Nederland 1. Wilt u het programma bijwonen? Ga dan naar 1voordeverkiezingen.nl. Geen jachtgeweren, maar de natuur beheren. Kies Partij voor de Dieren. Dit is Radio 1.